5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Murdoch in Engeland om overname veilig te stellen. Doden in disco na ruzie. Europese campagne voor schoon zwemwater. Mediamagnaat Rupert Murdoch is in Engeland aangekomen. op de dag dat het zondagsblad News of the World voor de laatste keer verscheen.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 Bij uitgaansgeweld is vannacht een dode gevallen. In een discotheek in het Overijsselse Rijzen kreeg een bezoeker van 20 ruzie met een groep mannen. Over en weer vielen klappen en de man uit het naburige Wierde raakte zwaargewond... en werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Daar is hij later overleden. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. De politie heeft vijf mannen uit reizen tussen 17 en 21 jaar aangehouden. De Verenigde Staten hebben de militaire hulp aan Pakistan drastisch beperkt. Het gaat om een bedrag van zo'n 800 miljoen dollar... en dat is naar vanuit een derde van de totale hulp aan het Pakistanse leger. De stafchef van het Witte Huis zei tegen de nieuwszender ABC... dat Pakistan bepaalde stappen heeft gezet die hebben geleid tot dat besluit. Welke stappen dat zijn, zei hij er niet bij. Pakistan is voor de VS een belangrijke partner in de strijd tegen terrorisme... maar de laatste maanden zijn de betrekkingen tussen beide landen bekoeld. In Pakistan bestaat veel woede over de eenzijdige Amerikaanse operatie... waarbij Bin Laden werd gedood. En vorige week nog beschuldigde de Amerikaanse militaire stafchef Mullen... Pakistan ervan een te hebben ontvoerd en doodgemarteld.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 Op de Russische rivier de Wolga is een cruiseschip met 172 opvarenden gezonken. Een vrouw is verdronken, twee mensen zijn gewond. Er zijn nog 15 vermisten, alle anderen zijn gered. De oorzaak van het ongeluk met het schip Bulgaria is onbekend. Het gebeurde in de regio Tatarstan op honderden kilometers ten oosten van Moskou. Het treinongeluk in het noorden van India heeft aan zeker 30 mensen het leven gekost. Ongeveer 100 mensen raakten gewond. De trein was op weg naar de voet van het Himalaya-gebergte. En de trein ontspoorde in de deelstaat Uttar Pradesh. Een rijtuig raakte los en andere rijtuigen schoven in elkaar. De reddingswerkers zijn nog steeds bezig mensen uit de treinstellen te bevrijden. In de Brabantse plaats Graven hebben twee tienermeisjes een blinde man van 76 met geweld overvallen. Hij werd op straat aangesproken door de twee. Eerst voeren ze de weg, maar al gauw pakten ze hem vast en probeerden zijn tas met geweld af te pakken. Bij de beroving werd een brandende sigarettenpeuk in het gezicht van de blinde man uitgedrukt. De 76-jarige man riep om hulp. En toen er een auto stopte, gingen de twee tieners er zonder buit vandoor. De politie zegt dat de verdachten 15 of 16 jaar oud zijn. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op verschillende plaatsen in Europa hebben mensen met een duik in het water aandacht gevraagd voor schoon water. In Nederland was de actie met de naam Big Jump op zeker twaalf plaatsen, onder meer in Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. Om klokslag drie uur doken er ook mensen in kanalen en rivieren in Spanje, Frankrijk en België. De eerste Big Jump was in 2002 in Duitsland om aandacht te vragen voor de Elbe, die toen de meest vervuilde rivier van Europa was. Uit gegevens van de waterschappen blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater in Nederland de laatste jaren iets achteruit gaat. Ruim 11 van de zwemlocaties voldoet niet aan de Europese normen. En dat komt deels door strengere meetregels. Maar door de temperatuurstijging gedijen bacteriën ook beter in het water. Het weer. Vanavond droog en flinke oplagingen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen weer volop zon. Het wordt 20 graden aan zee. En in Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. Dinsdag nog een paar graden warmer. En vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe.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 Spaar en maak kans om als VIP naar de finish van de Tour te gaan. Ga naar Rabobank.nl slash Touractie. Met Tom van Heck. 7 minuten over 5. We zijn weer terug bij Radio Tour. En we gaan snel naar Frankrijk. Want we kregen in ieder geval door dat Hoogeland weer op de fiets zat. Uh, wat kun je er meer over zeggen, Gio? Hij zat weer op de fiets. Dat is eigenlijk het beste dat ik ervan kan zeggen. Hij werd al rijdende behandeld door een van de artsen, een van de ronde artsen op de motor. Maar het zag er gewoon niet goed uit. Je kon het zien. Zijn linkerkant helemaal bebloed. De knie kapot. De rechterkant waarschijnlijk in dat prikkeldraad. Ja, dat gaat natuurlijk dwars door alles heen. En hij zag er toch lijkbleek uit hoor, Johnny Hoogeland. En het zag er allemaal echt niet fijn. Uit. Ik ben benieuwd hoor, wat er vanavond allemaal gaat gebeuren als hij de finish haalt. Want uh, inmiddels is hij opgeslokt door het uh, peloton. Het peloton dat uh, inmiddels wel weer tempo is gaan rijden. Want we hebben zojuist dat uh, tussensprintje gehad uh, daarbij bij Nouvelle Gliese. won daar de tussensprint voor Verclaire en Sanchez. Dan Fletcher die nog net voor het peloton rijdt. En Gilbert, ja, hij sprintte eigenlijk in zijn eentje. Hij was de enige in zijn groene trui die uh, zijn best deed om daar uh, de sprint uh, af te werken. Dus hij verstevigt zijn positie om de Groene trui. We gaan ons uh, opmaken voor de finale. Het is de ploeg van Garmin op kop. De ploeg van de gele trui. En één ding hoop ik dat ze inderdaad dat gat zo snel mogelijk gaan dichtrijden. Zodat uh, Vecler in ieder geval die gele trui vanavond niet gaat uh, aantrekken. Sorry voor alle andere Fransen, maar uh, dat gun je hem dan toch niet. Dat is uh, de situatie in de koers. We hebben daar uh, in ieder geval die ploeg van uh, uh, Hush daar aan de leiding rijden. Maar ja, daarvoor rijden nog steeds die vier, natuurlijk. Of die ja, drie moet ik zeggen. De drie zijn het er uh, geworden. In en dan te bedenken dat ze met z'n zessen begonnen vandaag. En eerst de dus Sterpstra eraf en door die val dus Fletcher en Hogeland eraf. En zo blijven we met z'n drieën over. Tenminste, we de renners hier vooraan verklaren. Kijkt achterom vraagt om zijn ploegleider. Die snelt al meteen naar voren. Frans Maasen zit er natuurlijk ook nog steeds achter. Want laten we niet vergeten, Luis Leon Sanchez kan de tour voor Rabo weer wat mooier maken dan dat hij de afgelopen dagen was. En Zandi Cazaar zit daar ook nog steeds. Dat zijn de drie die nog over zijn. Twee Fransen en een Spanjaard uit twee Franse ploegen en een Nederlandse ploeg. Maar wat jammer, wat jammer, wat jammer dat Hogeland en Fletscher hier niet meer bij zijn. En vooral natuurlijk de manier waarop omvergereden worden door een gastenwagen. Ja, helaas, helaas. Maar het is niet anders. Deze drie die gaan de finale in van deze etappe naar zijn vloer. Vlak voor uh, al die consternatie rond de val van Hoogland, Lars Geerts... vertelde jij dat Spanje twee van de drie setpoints had weggewerkt in de tweede set. Ja, als de geschiedenis van deze wedstrijd geschreven gaat worden... dan gaat uh, de kopperleid waarschijnlijk luiden gemiste kansen. Nederland had drie setpoints. Het was 24-21. Er werden er twee weggespeeld. Dan heb je nog een kans. En ook die werd niet genomen. En wat gebeurt er op het moment dat je dat niet doet? Dan gaat Spanje eroverheen en dan verlies je de tweede set met 28-26. Dan loop je de finale van de European League mis. En is Spanje al op de bank feest aan het vieren. Omdat zij zich mogen melden in Slowakije om, uh, om daar te gaan strijden. Om uh, de European League titel. En kan Nederland thuis blijven. Dus uh, waar staat het Nederlandse volleybal op dit moment? Nou zeker niet al aan de top in Europa, niet geplaatst voor het Europees kampioenschap, niet geplaatst voor de finale van de European League, dan kun je nog zo bezig zijn met opleiden en opleiden, maar dan is dit de laatste interland die je deze zomer gaat spelen en mag je hopen dat je via een pre-Olympisch kwalificatietoernooi nog terecht kunt komen op een Olympisch kwalificatietoernooi en dan wellicht op een Olympische spelen, maar dat is een weg die is wel heel heel ver en heel heel zwaar. Nee, Nederland verliest dus twee sets heeft geen enkel zicht meer op de finale van de European League. Spanje heeft inmiddels de B-selectie erin gegooid. En ook daar staat Nederland tegen achter in de derde set. 9-7. De, uh, het fanatisme is eruit. De angel is eruit in het Nederlandse spel. En ik vermoed, ik vermoed dat Spanje deze wedstrijd gewoon gaat winnen. Ici Radio Tour de France. gevoel klopt ook. Doe nog mee, pato Banten. Baby, come back. Op een dag die overheerst wordt door valpartijen en tumult. De drie nog steeds vooraan, Gio? Ja, de drie nog steeds vooraan en de voorsprong is nog steeds uh, respectvol. Of uh, hoe zeg je dat? Uh, respectabel. Want 4 minuten en 24 seconden. Nou, die gaan het dus gewoon redden. Want ze hebben nog 20,8 kilometer te rijden. De drie man. Luis Leon Sanchez, Sandy Kazar en Thomas Verclair. Die mogen gaan uitmaken wie hier deze tumultueuze etappe wint. Want ga maar even na vanmorgen. Toen dachten we eigenlijk dat we het ergste al hadden gehad. Wout Poels gaf op uh, met uh, ziekte. Daarna kregen we Churuka die viel en uh, opgaf. Daarna kregen we die massale valpartij in de afdaling. Vino Coor of Jurgen van der Broek, David Miller. Nou, die zit dan weer op de fiets. Andreas Kleuter ook op de fiets. Frederik Willems en Zabriskie gaven ook op. Dus uh, dat betekende ook weer een aantal mannen minder. En zojuist ja die krankjoreme actie van die gastenwagen van de Franse televisie. Die daar gewoon helemaal niets te zoeken heeft. En die rijdt zomaar Juan Antonio Fletcher van de fiets. Die neemt Sonny Hogeland met zich mee. En Hogeland lijkt nu toch het voornaamste slachtoffer. Want hij heeft ook zojuist het peloton moeten laten gaan. En de Franse tv heeft dan in ieder geval nog een camera bij Hogeland neergezet. Om af en toe eens te laten zien. Hoe hij bezig is aan zijn eenzame leidersweg. Hij rijdt inmiddels op 6 minuten en 36 seconden van de kop van de wedstrijd. Waar hij gewoon zojuist nog reed. En inmiddels dikke 2 minuten achter het peloton. Gelukkig wel een ploegleiderswagen daarnaast. En die probeert hem dan in ieder geval in koers te houden. Met dat bebloede linkerbeen, met het bebloede rechterbeen. Uit zijn ja, broek komt ook allemaal bloed. Want hij is natuurlijk is vol in dat prikkeldraad geknald. En dat ziet er toch echt allemaal heel naar uit daar bij Johnny Hogeland. En dat zijn van die momenten waarop hij Verschrikkelijk kwaad maakt op alles en iedereen. Op de organisatie die klaagt dat er ja, zo nerveus gekoerst wordt, maar ondertussen toch eens zelf moet gaan nadenken over uh, die idiote caravaan van auto's en motoren die je in de koers rijdt. 4 minuten en 21 seconden. We hebben drie man aan kop. Die drie begint het spel al een beetje. Hé, hé, hé, idiote caravaan van motoren. Wij mogen hier toch wel rijden, hier van jou. Hè? Ja, ach, die gastenwagens, hè. Die. Uh... Die, uh, de, wij hebben er zelf ook wel eens uh, regelmatig last van. Maar ja, dat is geld in het laadje voor de ASO. Want dat zijn bedrijven en die betalen daarvoor. En het is allemaal uh, sponsorrelaties. En uh, dat is dus belangrijk ook voor de organisatie. En normaal leiden ze ze wel op een nette manier weg. Maar dat ging nu dus helemaal fout. Afijn, die uh, drie in de, laatste, in de laatste 20 kilometer... Fuclair, Cazar en Luis Leon Sanchez. Het spel uh, begint inderdaad langzaam, maar zeker... Maar ik heb nu eventjes alleen maar uitzicht op de drie ploegleiderswagens. Want we zitten in een lastig gedeelte. En dan gaat de weg toch nog wel behoorlijk pittig naar beneden. En dat gebeurt dan allemaal op een smal B-weggetje. Links de bebossing en rechts niet echt een ravijn. Maar wel zo'n riviertje dat daar mooi voortkabbelt. Ruim vier minuten nog steeds de voorsprong voor deze drie. En dan zal Garmin er toch behoorlijk wat af moeten gaan rijden nog. Wil Usoft vanavond nog steeds het geheel hebben. Want Vuckler is de dus de best geclasseerde op 1 minuut en 29 seconden van Usoft. Dus daar zit nog wel een behoorlijk verschil tussen. Tussen de voorsprong van die ruime 4 minuten. en die tijd die Verclair goed moet maken om dat geel over te nemen. Verclair dus vooraan, doet veel werk. Kazaar en Sanchez die volgen. En Gio dan hierachter, denk ik. Ja, dan hierachter. Daar wordt gewoon Antonio Fletcher in elk geval ingelopen door het peloton. En net als een voetballer die door een scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd... doet hij eventjes zo'n heel ja, laconiek applausje. Een heel smalend applausje in de richting van de Franse cameraman op de motor. Die kan er natuurlijk. Net als onze mensen op de motor. Helemaal niks aan doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar goed, er zijn gewoon, dat weet de organisatie ook wel. Te veel fotografen met name in koers die elkaar allemaal verdringen. En dat is toch een gevaar ook. Maar goed, in ieder geval Fletcher die laat even duidelijk uh, blijken wat hij ervan vindt. En hij wordt ingelopen door uh, dat uh, peloton. Drie man nog steeds aan de leiding. Vier minuten 12 seconden is het uh, verschil. We zijn vlakbij saint vloer nog maar 17 kilometers. Aard Vierhouten, even terug uh, naar dat uh, ja, belachelijke moment uh, wat we gezien hebben. En inmiddels dus Fletcher ja, terug in het peloton Hoogeland, zelfs daarachter. Toch even de reactie van die andere drie. Uh, ze reden wel snel weg, zeg ik. Maar hadden ze een andere keus wat jou betreft? Nee, ja, in tegenstelling tot Gio deel ik zijn mening helemaal niet. Ik bedoel, Foucler die rijdt zijn, uh, de straatstenen eruit vandaag. Alleen en al voor die trui, voor het tijdverschil. En op het moment dat dan zoiets gebeurt, dan is dat een feit. Maar dan kun je er niet bij gaan staan kijken en mee gaan huilen. Dat lukt gewoon niet. Dat is gewoon voluit voor jezelf gaan. En, en, en zorgen dat jij nog een beetje redt waar je voor aan het koersen bent de hele dag. En ik dunkt dat hij nogal zijn best heeft gedaan... Om, om dat tijdverschil groot te houden en hoog te houden. Hij rijdt uh, meer dan 60% op kop van de, van de hele dag, van, van de kopgroep. Dus ja, de, de twee lachende derden zitten een klein beetje in het wiel. En, en het lijkt er wel zelfs op dat... Uh, ja, misschien wel uh, onze grote vriend Louis Leon Sanchez uh, de meubelen van de Raabank gaat redden deze Tour uh, door de overwinning binnen te halen. Want uh, we gaan straks uh, nog twee keer vierde kant op klimmen. Ze gaan bij elkaar blijven natuurlijk tot die finish Daar zijn de belangen te groot voor. En dan gaan Kassar. Maar Kassar is ook een finisher, hè? Ja, die, die heeft er al een paar gewonnen met een half berg op uh, aankomst. En zeker ook in een Tour. Dus het zal, die, het zal om die twee gaan draaien. Het zal er dus op aan de snede zijn. En het is nog niet zomaar gezegd dat je een kruisje zit achter iemand die gaat winnen hier. En Hoogerland heeft geen enkele andere keuze dan maar met al die wonden... en al die nare dingen proberen die finish in ieder geval te halen. Dat zal hem in principe gezien de afstand die hij nog moet afleggen wel lukken. Gaat hij nog een trui ook aandoen, zegt, totaal gehavend? Ja, nou ja, de kleur die past wel uh, goed bij die rode bollen, maar het is natuurlijk een verschrikking als je op deze manier uh, aan alle kanten opengehaald wordt door de prikkeldraad. Dus, uh, ik had net Michel Cornelis nog eventjes kort aan de lijn en die zegt ook van... Hij zat gewoon, hè, van de ploegleider, hè? Uh, de ploegleider, die erachter zat en die sprong uit zijn auto en hij zei, Johnny zat helemaal vast, helemaal vast in de prikkeldraad, ik heb hem los moeten halen en hij zat er dus uh, uiteindelijk zelf ook nog vast in de, in de draad en ja, dit is gewoon echt ongelooflijk en... Ja. Je bent er opgewonden en kwaad <laughs> ja, van, hè? Ja, dit, dit is gewoon verschrikkelijk. Ik begon al met die valpartij van Van den Broek en Vino. En ik kon bijna niet van de, de tv weggaan uh, om naar de studio te scheuren. En dan, en dan krijg je dit er nog overheen. En dit is gewoon echt. Uh, <laughs> ja. En we hebben heel wat zien gebeuren. De Tour wacht op niemand, is het beroemde uh, gezegde. Maar in deze Tour uh, zien we wel heel veel, terwijl het eigen echte, echte werk nog zou moeten losbarsten. Ja, de eerste week heeft ontzettend veel, als je het zegt, spektakel. Ik weet niet in welke vorm we dat moeten zien, positief, negatief. Maar het heeft al heel veel uh, gebracht ja. bij, de, bij de renners en de, en de volgerscaravaan. En uh, vandaag is uh, voor de rustig toch wel uh, ja, de kerst op de taart die die niet hoort. En dat is nu een zinloze discussie. Maar die discussie over het aantal volgers, het aantal gastenwagens, het aantal fotografen, het aantal motoren, die zal opladen tot in de hoogste regio. Ja, dat zeker. Want dit, uh, dit voelt binnen de ASO en uh, met name uh, de grote directeur natuurlijk verschrikkelijk slecht aan en die schaamt zich kapot. En ik hoop ook dat hij onder zijn stoel blijft zitten totdat de uh, finish uh, gedaan is. Want hier hoort natuurlijk gewoon nog Fletcher en, en Sonny Hoogland bij te zitten om te strijden voor die, voor die etappeoverwinningen. Het gaat natuurlijk allemaal om belangen. Belangen voor je contract, belangen voor je topsport zijn. Je wint in etappen, daarmee verdien je 100.000 euro, persoonlijke premie. Om maar aan te geven hoe de belangen liggen in, in deze topsport. En die word je nu gewoon door de weg gereden door iemand die niet goed oplet. Dit is, ja, je, kunt er met je, gevoel bijna niet, je kunt het met je gevoel bijna niet kwijt. Maar zo hoge belangen liggen hier gewoon. En dat wordt hun gewoon aan de kant geveegd. Zo van ops, foutje. baby get higher. Van Velsen was dat natuurlijk, hè. Well, We gaan eerst even volleyballen, want uh, Lars Geerts uh, is klaar, hè? Ja, ja, ik vertelde je al. Hè? Ik had een sterk vermoeden dat Spanje de wedstrijd met 3-0 zou gaan winnen. Nou, uh, mijn vermoeden is juist gebleken. De derde set werd 25-21. Dus zelfs de B-selectie van Spanje won uh, van dit oranje, moet ik wel bijzeggen. Dat ook Edwin Benne in uh, de derde set een groot gedeelte van zijn basisspelers uh, naar de kant heeft gehaald. En zijn reserves in het veld heeft gebracht. En die konden het niet opbrengen. Die waren niet gemotiveerd genoeg om het publiek nog iets te bieden hier. En zo verliest Nederland met 3-0 van Spanje. ...gaan ze niet naar de finale van de European League. En is het peloton aan het fietsen aan het fietsen, maar komen ze veel dichterbij, Gio. Nee hoor, 4 minuten en 10 seconden. Nou ja, laat, dat gaan ze natuurlijk never, nooit meer halen. 13 kilometer nog te rijden. Het zijn de mannen van Husshof die tempo maken. Philippe-Jules de man in de groene trui... die zijn positie net ook weer even verstevigde met die supersprint. Die uh, moest van de fiets af, duurde een beetje lang. En hij is nog steeds in uh, achtervolging. Want de tempo ligt uh, behoorlijk hoog uh, in die klim. Ik zie daar ook de bolletjes trui van TJ van Garderen. Zie ik daar ook nog uh, voorin rijden. Het goede nieuws was ook dat Robert Geesink daar nog uh, behoorlijk voor... Uh, behoorlijk in dat uh, peloton, zit een beetje in de buik van dat uh, peloton, omringd door twee ploeggenoten, Laurens ten Dam, er in ieder geval bij Carlos Barredo zagen we daar uh, ook zitten, terwijl ze nu boven komen op dat klimmetje van de vierde dag, en dan denk ik dat uh, de grootste problemen geleden zijn voor Robert Geesing dat hij langzamerhand in deze etappe steeds beter in zijn hum is gekomen nu komt uh, Philippe Gilbert daar ook over de streep van die top het is de ene laatste klim die we vandaag hebben gehad, en één ding uh, dan toch maar eventjes uh, ja, toegeven, ik moet aangeven. Uh, A. Vierhouten toch maar even gelijk geven. Ik zet graag een goede discussie op. Maar laten we die Veuclair maar in ieder geval de credits geven. Dat hij wel aanvallend is en dat hij natuurlijk niet had kunnen wachten op uh, Johnny Hogeland en op Fletcher. Dus uh, gaat het maar voor uh, Thomas Vucler samen met Kazaar en met Luis Leon Sanchez. Het is vrijwel zeker dat hij de prijs voor de strijdlustigste renner krijgt. Want van collega Remon Kerkoff, die in de jury zit van die strijdlustigste renner, krijgen we te horen dat hij in ieder geval op Veuclair heeft gestemd. En dat wil wel zeggen, 4 minuten en 8 seconden is de voorsprong. 11 minuten, 11 kilometer en 900 meter. Hebben die drie nog te reizen, Bas? Ja, en dat betekent dus gewoon dat Verclair nog steeds ruim op weg is naar de gele trui. Met die 1 minuut en 29 die hij achter staat in het algemeen klassement. En dat Luis Leon Sanchez op weg is naar plaats 2 in het klassement. Want die staat ook maar op 3.23. Cazaar trouwens op 7 7.04. Dus die pakt wel tijd terug. Maar het zal Cazaar en Luis Leon Sanchez natuurlijk vooral om de dag dagzegen. Aan. Normaal gesproken is het zo, als je met z'n tweeën weg bent, en uh, er kan iemand uh, een van de twee het gril pakken, dat het dan snel op een uh, uh, herenakkoord wordt gegooid. De een de gele trui. Tenminste, in de Tour dan. Als we in de Giro zijn, natuurlijk bijvoorbeeld het roze. En de ander, de ritzegen. Maar ja, wat doen ze nu? Want nu zijn er dus twee anderen die vechten om dat been dat uh, de dagzegen heet. Luis Leon Sanchez en Sandy Kazar. En met Vercler weet je het ook maar nooit. Misschien wil hij ook wel de dagzegen. In ieder geval gaat hij er nog wel voor. Komt hij de buitenkant weer naar voren. We hebben dus die laatste klim gehad, maar de weg blijft op en aflopen. En Leclerc uh, voert het tempo weer op. Hij ruikt het geel, hij kan het pakken. Hij wil het aandoen. Die Côte du Château d'Aleuze zit er dus op. Nog één klim dadelijk naar de finish in Saint-Vloer. Maar ik ben heel benieuwd hoe het spel hier dadelijk gespeeld gaat worden. Radio 1: Het NOS-journaal. Het is half zes. Die zijn de hoofdpunten met Jobboot. De Verenigde Staten hebben de militaire hulp aan Pakistan drastisch beperkt. Het gaat om een verlaging van zo'n 800 miljoen dollar... en dat is naar nou verluid een derde van de totale hulp aan het Pakistanse leger. Pakistan is voor de Verenigde Staten een belangrijke partner... in de strijd tegen terrorisme. Maar de laatste maanden zijn de betrekkingen tussen beide landen bekoeld...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 Het Nationaal Historisch Museum, dat er uiteindelijk niet komt... heeft in totaal meer dan 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld. Het begon met kosten die gemeenten maakten om het museum binnen te halen. In 2008 ging het Nationaal Historisch Museum als organisatie van start... en verstrekte het Rijk jaarlijk subsidie. En mediamagnaat Rupert Murdoch is in Engeland aangekomen op de dag dat zijn zondagsblad News of the World voor de laatste keer verschijnt. De krant is in opspraak gekomen wegens afluisterpraktijken. Dat leidde in Engeland tot het nationale wel. Murdoch besloot de krant na 168 jaar op te heffen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. In het noorden van het land trekken nu een paar stevige buien over. In het zuiden en zuidoosten valt plaatselijk ook wat regen. Elders, eh, zon en eh, stapelwolken die elkaar wat afwisselen. Vanavond lossen de stapelwolken op. Verder, de wind is zwak tot matig uit het westen. Vannacht blijft het helder. In het oosten en zuidoosten zijn wel wolkenvelden. Ook is er kans op enkele mistbanken. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 13 ac tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het mooi weer, de zon schijnt veelvuldig, er is een kleine kans op een bui, vooral in de oostelijke provincies. De wind is zwak tot matig en waait uit west tot noordwest. De temperatuur loopt morgen op naar 20 tot 25 graden. Dinsdag overdag is het ook droog, maar in de nacht van dinsdag of woensdag gaat het regenen met lokaal grote regenhoeveelheden. En daarna blijft het licht wisselvallig bij temperaturen iets boven 20 graden. Awb verkeersinformatie Er staat één file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en Weert Noord, drie kilometer. Drie minuten over half zes, u bent weer terug bij de Tour. We zitten in de laatste 10 kilometer, Rio. Ja, drie man aan de leiding. En ik zag net verklaren een beetje een gebaar maken. Wees een beetje op zijn uh, pols. Uh, een beetje een, een driftig gebaartje in de richting van uh, de mensen die achter hem rijden. Ik denk dat hij wil weten hoe groot die voorsprong is. Want uh, dat ze geen melding krijgen met het bord of uh, misschien wel via de oortjes. Hoe groot die voorsprong nou precies is. Nou, hij kan gerust zijn hoor. Vier minuten en 42 seconden is toch een hele ruime voorsprong met nog 8,6 kilometer te gaan. En daarachter, ja, er wordt wel uh, aardig doorgereden door het peloton. Het peloton dat steeds... Verder is uitgedund. Twee mannen van Vakant die zich trouwens hebben laten afzakken. Dat hebben we inmiddels ook gehoord. Om uiteindelijk Johnny Hogeland bij te gaan staan. En Hogeland rijdt op dit moment op 11 minuten en 39 seconden van de koplopers. Dat betekent dus een dikke 6 minuten, 7 minuten bijna achter het peloton. Maar die drie, ja, dat spel dat moet toch gespeeld gaan worden. Maar voorlopig blijven ze gewoon nog keurig bij elkaar zitten. Ze zijn uh, nog steeds goed aan het samenwerken. Alhoewel samenwerken, het is toch veel clair, hoor die het meeste werk doet. Nu ook weer een hele, hele, hele korte aflossing van Luis Leon Sanchez, die lange Spanjaard. Ik vind het persoonlijk altijd een mooie renner om naar te kijken. Een mooie stijl heeft hij als hij op zijn fiets zit. En uh, Luis Leon Sanchez nu alweer in het laatste wiel. Cazar daartussen en Thomas Vecler voert uh, de dans. Leidt de dans, leidt deze kopgroep van drie. Dik dus in de laatste tien kilometer. De ploegleiders van Sky en van Solay, van Fletcha en uh, van Sony Hogeland, die dus ver werden gereden door die gastenwagen, zijn inmiddels opgeroepen door de organisatie om zich straks na afloop van de etappe te melden... achter het podium. En dat zal een pittig gesprek gaan worden, denk ik. Ik weet niet of de chauffeur van de desbetreffende gastwagen... daar ook bij aanwezig zal zijn. Maar uh, daar zullen wel wat krachttermen over en weer uh, worden uh, gesmeten. En dan zal de ASO toch diep door het stof moeten gaan. Ik kijk weer naar voren, naar het groen van Verklair... het wit van Cazar en het oranje van Luis Leon Sanchez. Vier minuten en... 48 seconden, dacht ik te horen, in het Frans is de voorsprong op het peloton. En dat betekent dat het groen van Vuclair dus morgen op de rustdag, maar vooral dus overmorgen als we weer verder gaan fietsen in de Tour, plaats gaat maken voor het geel. Aart Vierhout, we zagen net ook wat overleg voorin. Die Sandje spreekt geen Frans, hè? Normaal gesproken niet. en Zeker niet als ze naast elkaar rijden en elkaar stonden even aankijken. En, uh... Ja, Sandy Cossard, Thomas Fouclair spreken wel redelijk Frans. En dat, ja. uh, dat is volgens mij al redelijk uitgesproken. En ik ben benieuwd hoe, uh, hoe Louis-Leon dit gaat oplossen. Want jij denkt eigenlijk gewoon dat Fouclair uh, dankzij de steun die gele trui gaat omdoen, maar dat die Cassar wel wil helpen aan de Ritsen. Die komen ja, elkaar wat vaker tegen dan die andere twee. Hè? Precies, en, uh, het zijn twee Franse teams en die kunnen elkaar ook hier en daar wat uh, ondersteuning bieden in de rest van de tour. Ik vermoed dat daar, uh, dat daar enige, uh, enige samenwerking in gaat plaatsvinden. De Europese gedachte is er nog niet helemaal. Ja, hier hebben we nog eens een herhaling van die afschuwelijke val. Van uh, ja, Johnny Hoogeland en uh, Fletcher. Oh là là, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France.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 En met uh, arbeidstijden die in ieder geval niet voor het wielrennen gelden. 9 to 5. Het is 8 over half 6, maar we zitten wel in de laatste 5 kilometer, Rio. Ja, 4,6 kilometer op dit moment. Uh, het gaat per hectometer gaat het er nu hard af, hoor. 4 minuten 47 seconden. De voorsprong helemaal niet meer interessant om te melden. Hoewel natuurlijk, we gaan straks kijken naar die tijdverschillen aan de finish. Veucler 1'29 achter de gele trui. Die gaat zich vanavond dus toch in die gele trui. Hij is uh, Luis Leon Sanchez. 3 minuten en 23 seconden achter op uh, Tor Husshof. En die maakt natuurlijk een enorme sprong in het uh, klassement. En wordt dan uh, toch ineens weer een soort schaduwkopman. Nou ja, als je dat zo kunt noemen. Bij Rabobank. En uh, Geesink, nou ja, die leek in ieder geval aardig door te komen. Want die zagen we juist in dat klimmetje van de vierde categorie. Gewoon redelijk makkelijk voor in dat peloton meedraaien. Maar ja, het spel, het grote spel is begonnen. Ze praten trouwens niet veel. Maar goed, wat al gezegd werd. Luis Leon Sanchez, die spreekt geen enkel woord buiten de grens. Die praat alleen Spaans. Is ook bij Rabobank nogal lastig in de communicatie. Veclaire, ja, die zal alleen Frans spreken. Zoals Sandy Caza dat ook doet. Want dat hebben de meeste Fransen. Ook die spreken weinig buitenlandse talen. Dus wat doen ze met z'n drieën? Ze rijden door, ze rijden vooral door. Veclaire. Die uh, houdt het tempo hoog. Daarachter zit Sandy Kazaar en dan zit daar Luis Leon Sanchez. De laatste vier kilometer van deze etappe zijn ingegaan. Daar vooraan. En we kijken weer naar het peloton waar het tempo hoog gehouden wordt. Door de mannen van Kedel Evans en de ploeggenoten van de broertjes Schlek. Ik zie Barredo de Rabobankrenner, daar helemaal buiten aan rijden. Hij lacht wat in de richting van de camera. Want ze zitten er prima bij natuurlijk. In de wetenschap dat ze een ploegmaat aan de voorkant van het peloton hebben. En het zou toch wat zijn hoor voor die gehavende Rabobankploeg... als ze hier de overwinning wegslepen. In saint flour waar we naderen en naderen... We gaan onder het bord door van de laatste drie kilometer met de drie koplopers. En wat heeft hij in werk gedaan, Ve Claire, Thomas Veclair. En wat dat betreft hebben Kazar en Luis Leon Sanchez zich kunnen sparen. Maar wie oh wie maakt het dadelijk af over iets meer dan twee kilometer. en 52 seconden. 2,2 kilometer. Nog steeds een status quo daar bij die leiders. Het zou het zijn, zeg. Als Thomas Verclaire hier de etappe pakt. Want dan is hij sinds Richard Virenke weer de eerste Fransman die drie Tour de France achter elkaar in etappe pakt. Want in 2009 was het raak en afgelopen jaar was het raak voor Verclaire. Ze zijn begonnen aan de beklimming zo'n beetje. Ze komen in de straten hier van saint flour En dan zometeen gaat het echt stijl omhoog. Het is nu nog een beetje vals plat. Prachtig uitzicht. Net inderdaad op dat het startje over Viran trouwens gesproken, dat was de laatste winnaar zo'n beetje hier in zijn vloer. En nu draaien ze inderdaad met z'n drieën linksom, Somme 1,6 kilometer, de top op 1,6 kilometer. En dat is dan ook zo'n beetje de finish voor Veclaire, op weg naar het giel, Sanchez en Kaza. En dan zijn ze echt begonnen aan de beklimming. En kijk naar Verclaire, dus twee etappes gewonnen in de Tour. Sandy Casa, drie etappes gewonnen in de Tour. Luis Leon Sanchez, twee etappes gewonnen in de Tour. En Aurillac was die een keer de sterkste vlak hier in de buurt. En in saint Giron. dat is bij de Pyreneeën. Dat zou toch wat zijn. Een van die uh, drie die gaat hier zo meteen een hele mooie extra Tour de France. Overwinning aan zijn carrière toevoegen. Een extra etappe overwinning. Ze weten hoe het smaakt. En als je weet hoe het smaakt, dan smaakt het ook altijd naar meer. En voor uh, Sanchez zou dat? natuurlijk niet alleen voor de ploeg mooi zijn maar ook voor hemzelf na toch een moeizaam seizoen waarin hij tot nu toe alleen de Spaanse titel tijdrijden veroverde maar voor de rest was zijn eerste rabojaar toch tot nu toe een tegenvallend jaar en nu kan hij dat toch uh, echt uh, weer goed gaan maken wij gaan dus zo dadelijk beginnen aan de laatste kilometer en ze zijn nog altijd met z'n drieën bij elkaar Maar we nog steeds aan de leiding. Ik denk dat hij tevreden is. Zo, hij probeert gewoon het tempo hoog te houden. Zodat hij maximale voorsprong pakt in dat klassement. Want hij is straks de nieuwe gele trui draag. De mannen die in zijn wiel zitten. Dat zijn de belangrijkste kandidaten voor de overwinning. Sandy Casar en Luis Leon Sanchez. En ook die zitten er rustig bij. Eigenlijk kun je zeggen dat Sanchez in de beste positie zit. Daar op die derde plek. En Sebastian, ben jij er al voorbij? Ja, wij moeten er voorbij van Christian Prudhomme, zo met alle incidenten te maken hebben. Normaal mocht je er. Dat altijd achterblijven als er zo'n kopgroep was. Maar hij wil het niet. Dus wij zijn uh, alvast richting finish. De drie nog bij elkaar trouwens. De drie nog bij elkaar. En dat uh, gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Want ik weet dat ze zo meteen nog een haarspeldbocht krijgen naar rechts. Dat is een lastig bochtje. En als ze die aankomst bestudeerd hebben, misschien heeft Sanchez dat wel gedaan op papier. Dan uh, weten ze in ieder geval dat dat een mooi moment is om weg te springen. Het is uh, Sanchez nog steeds in het laatste wiel. Uh, Verclair die de dans leidt. Dan Kazar. Uh, Verclair staande op de pedalen. Kazar uh, zit en Sanchez ook zittend. Maar die houden elkaar goed in de gaten. Nu gaan ze die haarspeldbocht door. Je ziet het publiek meerennen daar in de bocht. Om in ieder geval alles maar te kunnen zien. En dan ben ik benieuwd hoe ver het is. Sanchez die in ieder geval geschakeld heeft. Kijken of hij de juiste versnelling te pakken heeft. Jongen, jongen, wat wachten ze lang voordat ze aangaan. Maar ik kan me dat voorstellen dat ze dat doen. Thomas Verkler staande weer op de pedalen. Hij gelooft het verder wel. Hij laat zich nu wat afzetten. Zakken. Hij laat zich nu in het derde wielpak zakken tot uh, achter uh, Sanchez. Sanchez die vertrouwt hem niet hoor. Maar ik zou hem ook niet vertrouwen. Want oké, okay, we hebben hem weer wat credits gegeven. Dat hij met die valpartij van Hoogland dat hij niks anders kon doen dan rechtdoor rijden. Maar het blijft natuurlijk een slimme. Ja, daar gaat hij hoor. Het is Verklair die aangaat. Thomas Verklair Sanchez die neemt dan over. Sanchez nu aan de leiding. Eigenlijk in de ongrutte Kazaar is Sanchez, Sanchez. Sanchez gaat de etappe winnen. Rabobank pakt hier een prachtige etappe. En dan maken ze toch die eerste toerweek helemaal goed naar die valpartij van uh, Robert Geesink. Het is Louis Leon Sanchez die de overwinning pakt. Hij weet het al. Het is een zoentje. Hij doet een uh, duim in de mond. Ongetwijfeld te maken met een kind van hem dat eraan staat te komen. Hij wint de etappe met voorsprong op uh, Thomas Vöckler die daar als tweede over de streep komt. Het geel. De Spanje naast me, die ontploft. Oscar Pereiro Sio. Die zit er nog steeds bij. Maar hij kijkt daar met blije oogjes. En dan zien we dan ook Sandy Cazar. Die als derde over de streep komt. Ja hoor, Sanchez wordt opgevangen door de Spaanse verzorger van de Rabobank Ploeg. Wat zal die er blij mee zijn? Inderdaad, Sebas zei het al, hij heeft een rotseizoen achter de rug. Het wilde allemaal niet. Het klikte ook allemaal niet helemaal. Ze verbaasden zich in de ploeg bij Rabobank over Luis. Leon Sanchez, dat hij het toch niet echt oppakte. Hij bleek niet zo zelfstandig te zijn als ze dachten van hem. En hij bleek heel veel begeleiding nodig te hebben. Nou, die begeleiding die slaat er nu aan. Want Sanchez pakt niet alleen uh, de Spaanse tijdrit titel. Maar hij pakt nu ook die etappe in de toeren. Peloton inmiddels bezig in de klim. En dan zijn we benieuwd naar de achterstand. Aard uh, ja, hij won eigenlijk met de overmacht. Kazaar kon niet meer, hè? Nee, die zat uh, dadelijk uh, eigenlijk al een uh, uurtje of twee aan het uh, einde van zijn Latijn en blij dat hij in het wiel zat. En daardoor ook uh, ja, minder, minder in het voordeel dan dat we dachten wat, wat betreft de aankomst. En uh, hoewel we de tijdsverschil niet officieel weten, weten we in ieder geval uh, dat Veuclair die gele trui aan gaat trekken. Sanchez zich ineens op een hele stabiele tweede positie nestelt. En uh, voor Rabo ziet de wereld er dan in één keer weer heel anders uit na nou, vandaag. Nou, sowieso is het natuurlijk een geweldige overwinning. En uh, ik denk dat ook, het is ook de eerste echte officiële prestatie van, uh, van Luis Leon Sanchez. Die toch een behoorlijke jaarsala liet, ja. jaarsalaris heeft ook bij de Rabobank. Dus het, het was ook wel heel erg, uh, heel erg welkom. Maar uh, dat doet natuurlijk helemaal niks af aan, aan de overwinning. Dat is een geweldig, geweldig ding wat en, je binnenhaalt. Je en en zo. het feit dat Geesink, uh, zoals we nu kunnen zien, uh, gewoon uh, zich handhaaft vandaag. Blijkbaar een stuk beter dan de afgelopen dagen. Dat alles zal richting de rustdag, de, daar de rust enigszins doen weerkeren. Maar we gaan eerst even naar Geolipus nu laatste kilometer voor het peloton. Philippe Gilbert zit er nog bij. De gele trui heeft zich terug laten zakken. Thor weet dat hij de gele trui kwijt is. Hij heeft hem lang vastgehouden in deze Tour de France. Maar nu weet hij zeker dat het gebeurd is. Vandaar dat hij ook dit sprintje gewoon bergop aan zich voorbij laat gaan. Natuurlijk, je moet alleen maar krachten verspelen op het moment dat het nodig is. Gezing zit er nog steeds bij. Hoor. Daar vlak achter Alberto Contador. Daar zien we ook nog even kijken. Ja, nou Nu kijken we weer naar Thor die daar in het van een ploegmaat. Gewoon heel rustig naar boven rijdt. Die ploegmaat is David Miller. En nu zien we dan weer de kop van het peloton. Daar zien we Cadel Evans zitten. We zien Gilles Berg in het wiel van een ploeggenoot. Frank Slek daar, de Luxemburgse kampioen. Andy Slek rijdt er nog naast. En zo gaat dat hele spul naar boven. Tony Martin rijdt er ook nog. Alberto Contador, die een hele zwiep mee moet maken met Tony Martin. Maar ja, ze weten dat het gewoon om de ereplaats gaat. Het gaat echt niet meer om een belangrijke klassering. Want de eerste drie hebben we binnen... Luis Leon Sanchez, Thomas Vecler en Sandy Kazar in die volgorde. Natuurlijk, Gilbert wil punten pakken voor de groene trui. Dat is voor hem erg belangrijk. Het is nog maar een klein groepje hoor. Het zijn nog maar een mannetje of 25 à 30 Met Robert Geesing en Carlos Barredo erbij. Dat is toch heel mooi. De bolletjestrui laat zich nu ook afzakken. De bolletjestrui van TJ van Garderen. Die rijdt daar bij Thor in het wiel. En die gaat hem nu voorbij. En dan krijgen we de sprint waarbij we zien dat Philippe Gilbert van af aangaat. Hij heeft Cadel even in ieder geval in het wiel. Dan zien we daar Andy Slek ook nog keurig achteraan rijden. Maar Gilbert, ja natuurlijk. Dit soort aankomsten is hem op het lijf geschreven. Hij gaat als het een beetje mee wil zitten gaat hij hier de vierde plek pakken achter Casagrande dan die derde is geworden. Daar komt Philippe Gilbert over de streep. Keurig gedaan hoor van Gilbert. Dan komt daar Tony Martin over de streep. Die rijdt daarachter gevolgd door Cadel Evans. En dan kijkt kijken we naar de rest. Nee, het is Peter Velits trouwens die daar die sprint doet voor. HTC Het was niet Tony Martin. Mooi dat Robert Geesink daar meekomt. Hij komt in het gezelschap van Rob Ruig over de streep. Die hebben we dan binnen. Dan zien we ook nog Carlos Barredo over de streep komen. Ik ben maar gaan staan zodat ik de mannen los van elkaar hier zie binnenkomen. Want de tv die zit nu gewoon bij de gele trui. Die volgen dat. Kijken wie hier nog over de streep komt. Nou ja, dat is niet minder belangrijk. Dries Deveneins zien we daar over de streep komen. Kijken of er nog klassementsmannen over de streep zien komen. Dat zien we niet. Ja, we zien uh, Jerome Coppel. Dat is de klassementsman van Sauer. Die komt daar uh, over de streep. En hier weer een heel plukje met uh, wat mannen van Euskaltel. Uh, Samuel Sanchez zal erbij hebben gezeten in het eerste deel. En zo komt uh, dit hele peloton zo'n beetje één voor één over de streep. En krijgen we straks pas de gele trui over de streep. We weten in het gezelschap uh, zien we hem daar rijden. Van zelfs uh, Joost Postima die daar... Uh, nee, het is, uh, uh, nee, het is Jens Voogd die daar... Daarbij zit de lange man, we zagen hem op de rug van uh, Leopard, uh, de ploeggenoot van uh, Schleck, samen met uh, een ploegmaat met Stuart O'Grady. Die geeft uh, mooi een handje aan Thor Hussov. met een glimlach verspeelt hij de gele trui. Maar wat is het mooi, Rabobank toch een overwinning te pakken in de Tour, in deze getuisterde Tour door valpartijen. Rabobank een overwinning met Luis Leon Sanchez. Aart uh, Vierhouten, uh, morgen hebben we natuurlijk uh, alle tijd op die rustdag om dit, uh, die hele eerste ja, zeven negen pakken. dagen eens even op een rij te zetten. Uh, we gaan met met dan uh, ineens uh, in het geel uh, de Rusdag in. Sanchez als tweede. En daarachter dan een heel groot aantal favorieten. Maar het meest opvallende is en blijft dan... dat we een drietal echte klasse mensrenners zijn kwijtgeraakt... in de eerste week van de Tour. Hè? Ja, en dat gaat ook wel mee doorwegen in de rest van de Tour. Want er is geen uh, Oma en Pharma die meer op kop rijdt. Er is geen... Sky-team wat meer op kop rijdt. En er is ook geen Astana meer wat op kop rijdt. Die hebben ook Krojic verloren. Met, uh, die zit nog wel in koers, maar veel tijd verloren... naar verschillende valpartijen. En dat gaat toch wel degelijk invloed zijn op de rest van de Tour. En het, en het uh, gevolg uh, richting de etappes. We hebben vandaag Andreas Kleude... ook bij een van die valpartijen ineens uit de bosjes zien komen. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel meer van gehoord. Heb jij enig beeld of hij in die groep gewoon gefinished is? Nee, ik heb hem niet zien, uh, zien rijden op tv-scherm. Maar ik kan natuurlijk zomaar tussen zitten. Er viel nog wel een klein gaatje net voor het groepje Geesink en, en Rob Ruig zeg maar. Het uh, is dus even afwachten hoe, hoe hij zich doorgesleept heeft. Want uh, hij lag ook aan de verkeerde kant van de vangrail. Ja. Um, nou, vandaag, het wacht is eigenlijk nu op, uh, op Johnny Hoogerland. Um, mocht die hè, nou bijvoorbeeld buiten de tijd komen... dan kan je je toch niet voorstellen dat hij dan uit koers genomen zou worden. Ik neem toch aan dat hij een, een soort vrije finish krijgt vandaag. Kan dat? Mag dat? Ja, de, er is altijd één reglement. En dat is dat de jury altijd voorbehouden is om iemand wel of niet in koers te houden. Ondanks de tijdslimiet, ondanks al dat soort zaken. De jury heeft het laatste woord. En ik denk dat hier wel, uh, wel redelijk uh, naar de jury toe uh, met, met het vingertje zal staan. Maar het, het zal niet een groot probleem zijn. Hij zal uh, redelijk op tijd binnen zijn, toch? We kijken even, hè, die groep dus, uh, we zien het nu ook officieel, op 3.59. In ieder geval vanaf Berg krijgen ze allemaal uh, een tijd. Gio, jij hebt officieel uh, de uitslagen. We en en, een uitslag en hier, ja. Hoor. ja, zeker, want die mannen hebben transponders op de fiets... en dat betekent dat uh, er meteen een zendertje geactiveerd wordt, uh, of een ontvangertje... waardoor uh, men weet uh, wie er binnen is. Sanchez dus op de eerste plek. Casa, 13 seconden daar uh, achter. Uh, hè? Dat is vreemd. Nee, Fugler moet dat zijn. Ze hebben Fugler niet eens opgenomen hier uh, in de, de stand. Maar goed, uh, die gaan we er zeker tussen voegen. Want uh, die gaat uh, hier zeker uh, op de tweede plek staan. Cazar dan uh, op de derde plek. Dan Philippe Gilbert, Peter Velitz, Cadel Evans, Andy Schlek, Tony Martin, toch hij. Frank Schlek, Damiano Koenigo. en Rijn Tarameh. Dat zijn de eerste tien op de elfde plek. Toch wel even interessant Alberto Contador. Allemaal op 3,59 van Luis Leon Sanchez. Kijk ik verder naar beneden zie ik Rob Rauw op 4 minuten 7. Een kleine achterstand dus 8 seconden op de groep met Contador. De mensmannen zullen we maar zeggen. En in diezelfde groep met Rob Ruig ook Robert Geesink, Ivan Basso om maar eens gewoon even wat leuke namen te noemen. Dat zijn toch wel renners die daar ook over de streep komen. Ga ik nog verder naar beneden om te kijken of we daar nog Nederlanders tegenkomen. Nou dan moeten we een heel eind verder naar beneden. Bouke Mollema 53ste op 5 minuten en 41 seconden. Die heeft dus weer wat tijd verloren in die laatste klim... Maar daar zullen ze niks om geven bij Rabobank. Want ze zullen toch wel ongelooflijk blij zijn met die uh, overwinning van Luis Leon Sanchez. Ze hadden het eigenlijk niet verwacht dat hij dat nog uh, zou uh, kunnen gaan uh, doen. Dan kijken we ook nog eventjes uh, naar de gele trui. Thomas Vuclair in het geel. 1 minuut 49 erachter Luis Leon Sanchez. Dan Cadel Evans op de derde plek op uh, 2 minuten 26. Dan Frank Schlek, Andy Schlek, Tony Martin, Peter Velis, Andreas Kleuden. Hij komt dus ook wel keurig binnen hier. Die staat op 2 minuten 43 nu van de gele trui van Veklaer. Gilbert op de negende plek. En Jacob Vogelzang, dat is de laatste man die daar bij staat. Dan gaan we kijken naar de punten trui. Dat is natuurlijk Philippe Gilbert die daar in die punten trui staat. En ja, hij moet nog binnenkomen. Maar Johnny Hogeland, op zeker, straks in de bolletjes trui. Ik hoop dat hij in staat is om dat podium te beklimmen. En we gaan natuurlijk in de gaten houden hoe laat hij binnenkomt. Ook al krijgt hij waarschijnlijk. Pardon van de Franse jury. Maar goed, we gaan het toch even volgen of die binnen tijd binnenkomt. Het is uh, wonderlijke aard. Uh, Johnny Hoogland gaat finishen. We zullen hem morgen natuurlijk in de rustdag pas weten... wat de schade voor hem is en of hij überhaupt in staat is om verder die tour te rijden. 24 uur geleden zaten wij hier. En op, exact op dit moment zeiden we... het zou ons niet verbazen als Geesink opgeeft. Uh, daar hebben we het mis gehad. Want uh, hij is er blijkbaar een beetje doorheen gekomen. Ja, wat duidelijk te zien is dat hij vandaag in het begin nog wat moeilijkheden had. Maar daarna gewoon iedere call uh, nou, bij de eerste 60, Niet meer op de eerste rij, maar wel gewoon eraan hangen. Dat wat hij de afgelopen dagen niet kon. En uh, ja, hieruit blijkt toch maar weer dat je als je valt en alle gevolgen van dien weer verder moet. Dat je daar twee dagen minimaal voor nodig hebt. En in dit geval drie dagen voor daar weer bovenop ja. te komen. En die echte eerste dip van je, al die hormonen, alles wat maar meespeelt om daar weer een beetje te boven te komen. Dus... Laten we hopen dat dit de, de wederopstanding is, laten we zeggen, van, uh, van Robert. We gaan morgen een rustnacht tegemoet... en dan gaan we toch echt uh, richting de echte bergen... die niet, de dag van vandaag niks te doen, want het was een hele pittige... maar het hechte grote hoge berg er gaat komen. Um, als we op die rustdag kijken, de slekjes zit het lekkerst aan tafel... Cadel Evans zit lekker aan tafel... Maar Contador is nog lang niet geslagen, hè? Nee, die zit nog niet helemaal lekker in zijn vel. En het is wel heel duidelijk dat uh, het team Leopard... heeft nog geen trap gedaan op kop. Ze hebben nog geen initiatieven genomen. Uh, Cadelef is daarentegen wel met zijn team. Maar er zijn nog wel twee teams die compleet zijn. En onderhand begint het wel aardig uit te dunnen. Ja. Dat mede een hoop ploegen al, al mensen thuis hebben zitten... of onderweg naar huis uh, hebben. Dus dat gaat ook weer allemaal meespelen. Je hebt weer een mannetje minder. Je hebt weer een tactisch pionnetje minder in je ploeg zitten... die je kan inzetten voor... Uh, Opkop rijden, bidonnen halen en noem maar op. En dat zijn toch ook uh, dingen die, die gaan meewegen uh, naarmate de doel verder gaat. De rustdag morgen. Daar gaan we uitgebreid analyseren wat we allemaal gezien hebben. De tour natuurlijk toch een beetje overschaduwd. Ook vandaag weer door een, een aantal uitvallers. Waarvan de meest vooraanstaande waren. Van de Broek natuurlijk en Vinokurov. Verder ging ook de Nederlander. Van Poels vandaag de strijd Johnny Hogeland gaat straks de bergtrui aantrekken. Maar is zeer gehavend door een hele vervelende val. Thomas Veuclair is de man die op de rustdag in een gele trui mag gaan slapen. Wout Poels zei ik het. Ik zei het fout geloof ik. Ja, Wout. Pools natuurlijk is er Nederland die uitgevallen is. Um, Thomas Veuclair mag in een gele trui gaan slapen vanavond. Philippe Gilbert in een groene trui. Morgen op de rustdag komen we vanuit Utrecht onder de Dom vandaan met heel veel muziek, maar ook heel veel analyse over de eerste negen dagen van de tour. Adama. demain. Oh De tour.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 Dit is Radio 1.